Wat is het weer leuk, weer leuk, weer leuk op Ter Schelling te Wat is het weer fijn, weer fijn, weer fijn op Ter Schelling te La la la la la, la la la la la la la Een bromnoze op Westerschelling Schelling, die nam met een bloedgang en helling hij scheerde de grond, kreeg een gat in zijn kop en een buil op zijn pedepersneling. wat is het weer leuk, weer leuk, weer leuk op de schaling te wezen, wat is het weer fijn, weer fijn, weer fijn op de schaling te zijn. La la, la la la la la la la la. Dit is ook een goeie. Een rijwielherstel eruit horen, dat gas in zijn tuin aan te boren. Vol spanning hield hij er een bij, sinds sindsdien zweeft hij rondom de toren. Wat is het weer lucht, weer lucht, weer lucht op het te zijn. Wat is het weer fijn, weer fijn, weer fijn op het Schellingen zijn. De matroos in de regen, die kuste heel innig paal negen. Hij zei meid ik vind jou een heel joveel kind, de meesten die tegen. <tied> Wat is het weer leuk, weer leuk, weer leuk op de schaling te zijn. Wat is het weer fijn, weer fijn, weer fijn op de schaling te zijn. paar staat op de brandares, de man roept opeens, mien kakt daar vliegt onze tent, haar groep zij Malafin. je ziet toch dat het het bloesje van Saar is. Wat is het weer leuk, weer leuk, weer leuk op ter schuiling te wezen. Wat is het weer fijn, weer fijn, weer fijn op ter schuiling te zijn.